8 uur, remonsereen met het NMS-journaal. De Syrische opstandelingen doen een dringend beroep op het buitenland... om wapens te sturen. Volgens de Syrische Nationale Raad, die het verzet leidt... zijn die wapens hard nodig in de strijd om Aleppo. De gevechten in de strategisch belangrijke stad in Noord-Syrië... gaan ook vandaag door. Het leger gebruikt zwaar geschut om de opstandelingen uit de stad te jagen. We hebben wapens nodig waarmee we tanks en gevechtsvliegtuigen kunnen aanvallen... zei de voorzitter van de Syrische Nationale Raad... Westerse landen zijn bang dat de strijd uitloopt op een bloedbad. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie in Engeland zijn in Aleppo gisteren zo'n 30 mensen omgekomen. De Nederlandse vrouwen-estafetteploeg is er niet in geslaagd opnieuw Olympisch kampioen te worden op de 4 keer 100 meter vrije slag. Inge Dekker, Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo moesten gisteravond genoegen nemen met zilver achter Australië.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 De fracties van PvdA en D66 in Provinciale Staten van Zuid-Holland... willen opheldering over de gang van zaken bij Otviel. Het tankopslagbedrijf in de Botlek is gisteren vrijwel helemaal stilgelegd... om veiligheidsproblemen op te lossen. De komende tijd worden alle brandblus- en koelvoorzieningen op het terrein getest... en ook worden van meer dan 140 tanks leidingen vervangen. De PvdA dringt aan op een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij Otviel. Als er niet snel duidelijkheid komt... Moeten de provinciale staten van recess terugkeren om over de kwestie te debatteren, al dus een PvdA-woordvoerder. D66 wil weten welke stappen worden genomen om de veiligheid van bewoners en bedrijven in het botlekgebied te garanderen. De parade van het zomercarnaval in Rotterdam is zonder ernstige incidenten verlopen. Volgens de politie was het met zo'n 800.000 toeschouwers erg druk, maar was de sfeer over het algemeen goed. Er zijn 47 mensen opgepakt, de meeste omdat ze geen legitimatie bij zich hadden. Verder waren er wat mensen dronken en waren er drie schennisplegers. De Rotterdamse politie nam een aantal messen in beslag, maar voor zover bekend is er niet met messen gestoken. Bij de politie werd met enige zorg uitgekeken naar het zomercarnaval vanwege de vechtpartij en de daaropvolgende volgende vernielingen en plunderingen in de nacht van woensdag op donderdag in het centrum van Rotterdam. Het weer. In het noordoosten nog enkele buien. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog met redelijk wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Aan het einde van de dag neemt de kans op buien weer toe. En ook morgen, maandag, wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Dit was het NOS Journaal.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 Nu één jaar lang van 35 voor 20 euro per maand. XBTW. Bijvoorbeeld met een Samsung Galaxy S3 voor 49 euro. Kijk op kpn.com slash zakelijk, ook voor de voorwaarden. Het is... Uh, het is stil in de natuur. Ja, je hoort de bomen ruisen en wat water klotsen... en af en toe piept en zoemt er wat. Maar de meeste vogels houden zich stil... Het broedseizoen is geweest, de tijd van uitsloverij is voorbij... het meeste jonge grut is nota bene zelf uitgevlogen... en aan het oefenen en de rui is aangebroken. De vliegcapaciteiten van de meeste zangvogels... zijn door het verlies van veren sterk afgenomen... en ze hebben hun energie hard nodig voor het aanmaken van een nieuw verenkleed. Veel vogels denken wel twee keer na voordat ze zich nu laten horen. Zo niet moerasvogels, zoals de kleine karekiet. In de natte gebieden, Zeeland, de Biesbos, Flevoland, Friesland... zijn momenteel veel insecten te vinden. Waardoor het broedseizoen van kleine karakieten en snorren... zich uitstrekken tot in juli en augustus. Als, als je een beetje je best doet, dan haal je hem er wel uit. Karak, kiet, kiet. Ja, dat haal je er wel uit, en anders lukt het vast wel om hem te zien. Op zich gaat het goed met de kleine karakiet. En in de populaire broedgebieden eh, broeden er veel bij elkaar. Je ziet ze gemakkelijk van rietstengel naar rietstengel hoppen. Maar pas op, als de jongen uitkomen, dan moet je je niet in de luren laten leggen. Er is namelijk een stiefzoon die in het karakieten-nestje... tussen de rietstengels een van zijn favoriete hangouts vindt. En als hij eenmaal uit het nest gekropen komt, dan hoor je niet... Maar dan hoor je... Je bent dus gewaarschuwd. Goedemorgen. Dit weekend is het op Schiphol het drukste weekend van het jaar. 170.000, 180.000 mensen worden er per dag vervoerd. En een groot deel daarvan vliegt recht over onze hoofden hier bij het Capitool naar zijn vakantiebestemming. Op mooie dagen en als de wind uit de goede hoek komt, vliegt er een paar minuten, ieder een paar minuten zo'n reus over Schraveland. En dat geldt ook voor de ganzen. Ook zij weten ons landgoed Schapenburg te vinden, maar als gras en genoeg water. Eigenlijk net Schiphol hoor je die ganzen denken, want daar zitten ze ook in grote getalen. En dat is niet alleen een probleem voor de luchtvaart, maar ook voor de ganzen zelf. Want ze worden bij duizenden vergast. Of dat ook anders kan, dat hoort u straks. En behalve dat nog veel meer natuur en milieu. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. die naadloos aansluit bij het, uh, het uitzicht dat ik hier heb vanuit het kapitaal. Landgoed Schapenburg, opgetrokken in uh, Engelse landschapstijl. U hoorde het derde deel, het Aleko uit de symfonie nummer 8 in G Groot... van de Engelse componist John Marsh, uitgevoerd door de London Mozart Players. Maar ik zie hier op mijn papier, ja, hoe kan het ook anders? Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, heeft zich niet alleen laten inspireren... door uh, Landgoed Schapenburg hier, maar ook door Olympisch Londen 2012. Dus u krijgt de komende uren veel Engels muziek te horen. 2012 is het jaar van de grauwe klauwier. Tenminste, volgens Sovon en Vogelbescherming. En wat een klauwierenjaar is het. Het is helemaal niks. Het is bagger, het is prut. Vooral door het natte voorjaar zijn al enorm veel broedsels mislukt. Maar eh, dat kan de onderzoekers van de stichting Bargeveen niet deren. Onvermoeibaar gaan ze dag in dag uit het veld in om nesten te zoeken. Jongen te ringen. En straks ook om high-tech elektronica aan de vogels te hangen. Rob Buiter is het veld in gegaan met Stef Waasdorp. Op zoek naar die schaarse klauwieren die wel jongen weten groot te brengen. Hier zat het eerste nest van het paardje... Wat, uh... Ik heb nu het nest van gaan controleren en die is gepardeerd door een marter. Ze lagen de eitjes kapot gepeuzeld op het nest. Dus dat nest is leeggeroofd geroofd en dan doen ze gewoon ergens anders nog een tweede poging? Ja, ze kunnen zelfs een derde poging doen, maar ze doen nooit een. Als ze eenmaal succesvol jongen hebben uitgelaten laten vliegen, dan doen ze geen tweede poging om nog een nest met jongen groot te brengen. Omdat ze heel lange nazorg hebben om de jongen zelfstandig te laten worden. De opvoeding uh, vergt wat tijd. Ja. Na het uitvliegen worden ze nog wel drie, vier weken gevoerd en in de gaten gehouden. En, uh... oh, daar, vliegt het vrouwtje... oh, daar vliegt het vrouwtje al weg, dus we zijn uh, warm. Ja, we komen in de buurt van het nest. Ik weet niet of je hem al ziet zitten daar. Oh ja. ja. We gaan even kijken wat erin zit. Dat is een, een lekkere plek. Uh, ik zie ook al de nodige krassen op ja. jouw arm van uh, bramen. <laughs> nou, dat... Uh... Het dus een vreemd verhaal, maar <tie> dit fruitje zit al uh, twee weken op een uh, leeg nest. Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat, dat komt normaal niet voor, maar dit, uh, ik, dit is al de derde keer dat ik hier kom dat het fruitje dus van het nest komt. En uh, er liggen geen eieren in, uh, zoals je ziet. Nou goed, we lopen hier nu uh, onder een strak blauwe hemel met een uh, brandende zon op onze kop. Ja, het is eigenlijk mooi weer. Het, het verhaal van 2012 was wel dat... Uh, ja, dat is een heel slecht seizoen. Ja. Veel regen in het voorseizoen, begreep ik. Ja. ja, je had bepaalde dagen met veel regen en daarna was het weer wisselvallig. En dat betekent niet dat alle jongen doodgaan. En, uh, maar door die zware regen heb je dat nesten scheef komen te zitten, eruit kunnen waaien, vallen. En uh, dat de helft van de jongen doodgaat van de honger. En, uh... Het zijn geen stevige bouwwerken. Nee, het zijn echt hele slechte nestenbouwers. We moeten hier zo even de, naar het volgende nest. Ik dus wil gelijk zien hoe dichter ze bij elkaar broeden. we daar maar uh, enkele tientallen meters verderop, zitten volgende alweer. Oh, kruip door, sluip door. Ze ja. oh. kiezen de weer... plekken wel uit, Stef. Ja. Dus dat ik niet tegen hitte kan, anders zou ik me hier beschermende kleren aan doen. Volgens mij zit er de man al op de paal. Ja, we staan nu vlakbij het nest. Een mannetje... Houdt ons in de gaten. Het blijft een geweldige beest. Ja, ja, ja, Mooie nee, bandietenstreep over ja. de ogen. Grijze kop, bruine rug. Is dat het vrouwtje wat er nou ook ja. eroverheen vloog? Ja. Is wat, wat, wat saaier zeg ik dan, oneerbiedig. Maar... Ja, dat vindt iedereen. Ook dus, uh... hier zo'n fijne locatie. Ja, het is zeker maar, uh... Je hebt het bloed al op je armen lopen. <laughs> ja. Het is nog leeg ook. Echt waar? Ja. En deze had je op gerekend uh... Van de achterring. Dag 8. Ja. Vier, vier jongen geloof ik, ja. Nou, daar vliegt het zoutje nog wel weg. Het kan net gepardeerd zijn of uh, drie dagen geleden, dat is moeilijk te zien. Ja, nou zo gaat het hele seizoen al een beetje. 50% van de nesten die je ziet en denkt van nou er liggen eieren in of uh, jongen en uh, kom je aan dan is het leeg. En dan toch Stef, dag in dag uit weer vroeg je nest uit, de braamstruiken in. Ja, en, ik... en maar gaan om, om al die klawieren... Ja. Na te speuren. Ja, er zijn ongeveer 200 paarden in Drenthe die ik probeer te volgen. Dus uh, het is een uh, hell of a job. Maar uh, het blijft leuk. Uh, ja. zo'n jaar als dit uh, zinkt uh, de, de moet je dan niet in de schoenen? Als ik eerlijk ben wel. Maar het, uh, ja, je blijft natuurlijk gewoon uh, alles waarnemen en noteren. En uh, ja, je hoopt dat, uh, dat het elke keer beter weer wordt. En nu is het eindelijk goed weer. En dan zie je nog de nasleep van het slechte weer. En uh, ja, het is een beetje te laat dit jaar. Ja. Dus, uh, Jullie gaan dit jaar wel een, een nieuwe dimensie ook toevoegen aan het uh, onderzoek. Uh, krijg je krijgt ja. nu uh, een twintigtal Nederlandse klauwieren geolocators ja. omgehangen. Hele kleine apparaatjes waarmee ze het volgend jaar als ze terug zijn en je vindt die apparaatjes terug kunt bepalen waar ze geweest zijn. Ja, redelijk nauwkeurig. Van, uh, nou, Ik denk 100 bij 100 kun je dan zien waar ze... 100 bij 100 kilometer? Ja. Maar goed, het is op een reis van uh, zoveel duizenden kilometers. Ja. Dus is dat oké? Okay? Als die in Nederland zou blijven overwinteren, dan heeft het geen nut om die dingen te gebruiken. Maar als ze op trek gaan, dan kun je heel mooi de trek volgen. En uh, waar ze opvetten en hoe lang ze erover doen. En uh, waar ze verblijven of uh, hoe ze Afrika gebruiken uh, in kaart brengen. En er is al wat bekend, maar er moet gewoon veel meer data komen. En uh, nu hebben we het geluk dat we dit jaar ook uh, in Nederland het gaan doen. We hebben vandaag nog één kans, eentje verderop in Drenthe. Ja, Een mooi heidegebied met uh, wat vennen erin. Ja, eindelijk. Ja, je hoort wat. Ah, ik zie dat de jongen. Oh, kijk. Ze hebben het is warm. Dat heb ik dit jaar niet zo gezien, dat ze met de bekken halver uit uh, oh, het nest hangen. Over de rand te hijgen. Ja, nog kaal. Steken wat kleine veertjes uit. En dan zie jij meteen dat ze x dagen oud zijn. Ja, de uh, oudste heeft de kenmerken van dag 8. Maar door het voedselgebrek, toen ze nog wat jonger waren, zie je al veel variatie in de, in de, in de jongen. Dus we zullen meten of ze in goede conditie zijn. Kleine plastic ringetjes met uh, kleurcodes erop. Ja. Nou, het jong weegt maar uh, 12,6 gram. In een klein plastic cupje aan een veerunster. Ja. Dit jongen had van... Uh, in goede conditie. En als hij normaal uh, het uh, voedsel had gehad vanaf uh, dat hij uit het ijs gekropen had... dit jong minstens dag, uh, of 18 gram moeten zijn. Dus hij loopt uh, 6 gram achter. Uh. Dus hij overleeft het waarschijnlijk als ze ook weer blijft. Maar als het van het weekend het weer weer omslaat, dan... Uh, dan heeft hij een probleem. Ja, dan wordt hij uh, door de ouders uit het nest gehaald en... Uh, als er nog een beetje vlees aan zit, wat hij weer aan de eigen jongen gevoerd. Het lijkt allemaal heel cru. Maar dat is misschien het mooie van de natuur, dat het allemaal een keiharde wereld is. Dus uh, ingrijpen doen we niet met bijvoeren. En, uh, want we zijn niet bezig met soortbescherming, maar met uh, habitat, en uh... Ja, en heb je inderdaad ook wel het gevoel dat je daar een verschil kan maken? Dat je zulke adviezen ja. kan geven dat het beheer daar echt een stuk beter op wordt? Ja, zeker. Is heel veel, uh, sommige gebieden dan, uh, ziet er allemaal perfect uit. Goede bloemen en uh, mooie struiken, nestgelegenheid. Maar dan blijkt toch dat de begrazing drie weilanden verderop staat. En dat die klavieren dus aan het eind van het seizoen daarheen trekken met de jongen om daar heel veel voedsel te halen. Maar dat ze op de plek waar ze broeden daar geen profijt van hebben. En als dan zo'n beheerder erachter komt van... Oh, als ik gewoon begrazing zet uh, naast die klavierenplek dan uh, kunnen die klavieren gewoon veel beter een jongen... Want begrazing betekent in dit geval uh, koeien, extra mesfauna, de, de, dus mest, dus beter, insecten. Ja, ja. ja dazen, uh, uh, mest, mestfauna, kevers. En, uh, ja, dat levert heel veel op. En vooral uh, mestfauna heb je... Uh, mestkevers die zijn met koud weer ook relatief actief en goed te vangen. Dus dan hebben ze ook die bron als het, uh, ja. als het slecht weer wordt. Dus je bent niet alleen uh, op een manier van de straat uh, waar jij zelf blij van wordt. De, de vogel heeft er ook nog wat aan. Ja, zeker. Spullen terug in de tas. Vo ja. Vogels terug in de nest. Ja. De ouders die hebben geen kick gegeven, als die jongen hongerig waren geweest, dan hadden ze continu zitten alarmeren. Dus was ik ver van het nest gaan zitten, maar bij dit nest uh, konden we relatief dichtbij uh, de ringen zonder predatoren aan te trekken of. Uh, Song van de Britse componist Sir Edward Elger... door Simon de Lamsma en Jury Miura. Welkom in tuinreservaten.nl ja, We kregen veel vragen binnen over het absurd lage aantal vlinders... dat de afgelopen weken is gezien. Mensen die op de bloeiende Budleia in de tuin... de vlinderstruik niet één vlinder zien... Om te kijken of dat overal zo is, gaan we mee met Veling en Annette van Berkel... van de Vlinderstichting, die op de Floriade een vlinderinventarisatie doen. Hoeveel bouw je er? Neem ze allemaal mee? Wat zijn dat nou voor friemeltjes? Dat zijn uh, huidjes van, uh, van Sint Petrum een uh, Heidlibel. Jullie zoeken niet alleen naar vlinders? Nou, bij gebrek aan vlinders met name ook naar allerlei andere dingen. En er zijn wel libellen hoor, maar... Uh, Daar zweeft er geweest. eentje, boven het water. Ja, ja. En weer weg. Ja. Er zijn veel watersnuffels, dat zijn die mooie kleine blauwe. En hier inderdaad een, uh, ook een heide libel, dat is eentje die uit die huidjes is gekropen. Dan staan we hier midden in de wilde, wilde wereld. Hier had ik gedacht, hier kom je toch wel heel veel vlinders tegen. Maar ook hier... Ja, het is fantastisch. Overal bloeiende planten, fantastisch kattenstaart. Er staat heel veel wilde peen, knoutsiaan. Ook echt hele goede vlinderplanten staan ertussen. Maar ik heb nog geen vlinder gezien en het is prachtig weer. Dus nee, het is bizar hoe weinig vlinders er hier rondvliegen. Ik zit al te zoeken, maar... Niks, hè? Nee, vlinders in ieder geval niet. We het overal, hè, dat er zo weinig vlinders zijn. En nu, deze tijd van het jaar, midden in de zomer... Prachtige week achter de rug. Nu moet je ze zien. Ja, nu moet je ze zien. Kijk, want een paar weken geleden toen, ja, als ik dan weinig vlinders zag... dacht ik, ja, het ligt ook aan het weer. Het is maar matig weer. Het is bewolkt. Het is koud. Het regent. Ja, dan heb je niet veel vlinders. Al die smoes zijn er nu niet meer. Nee. We zijn nu echt in een week heel mooi weer gehad. En nog steeds. En dat geldt in tuinen. Maar dat geldt ook in de natuur. Ik was gisteren op de Straalbergse Heide. En daar heb ik een hele dag... Nou, misschien... 40 vlinders gezien of zo. En dat is heel weinig als je een dag aan het fietsen bent op een heideterrein. In een erkend heel mooi natuurgebied? In een heel mooi natuurgebied. Er waren ook hele mooie soorten, maar allemaal met één of twee of drie. Terwijl, ja, zomer, middenzomer, dan moet je gewoon echt honderden vlinders kunnen zien. En uh, tot nu toe is dat nog niet het geval. Maar als we zo weinig zijn, dan gaat het voortplanten ook niet goed. Dus dan hebben we nu een rotjaar en eh, volgend jaar misschien weer. Dat zou zomaar kunnen. Kijk, ik, ik wil nog geen eindoordeel vellen. Het kan nog wel komen. Maar goed, dat denk ik al een hele poos. Van, het wordt wel beter, maar nog, tot nu toe is dat nog niet het geval. En anders kan het eh, zeker de komende jaren ook weer zijn invloed hebben. Want inderdaad, weinig vlinders, die zullen zich weinig voortplanten. En dan kan het zijn dat het volgend jaar nog slechter wordt. Ja. Ik zie honden, die doen het goed. Hoe kan dat nou? Dat hommels het wel goed doen en vlinders niet? Goeie vraag. En vlinders zijn hele verwende krengen. Die hebben nogal veel eisen. Nou, en... Maar hier, in deze plek, alle planten die ze zouden kunnen willen hebben? Ja. Nee, daar ligt het absoluut niet aan. Het zal waarschijnlijk te maken hebben met de weersomstandigheden. Het was natuurlijk een, een raar jaar. Hè, met een heel uh, warme januari, toen weer een hele koude februari, een hele warme maart. Koude mei en juni. En dat kan uiteindelijk voor, voor die vlinders toch de reden zijn geweest dat het, dat het gewoon maar matig op gang komt. Een paar soorten. Doen het, doen het redelijk goed. Op dit moment, en je zullen de mensen ook nu wel zien, die citroenvlinder. Dat is echt een ja. hele opvallende felgele. Normaal zie je die altijd in het voorjaar heel veel, maar in de zomer eigenlijk niet. En nu de afgelopen week zijn er echt tientallen uh, tegelijk gezien op één plek. En dat is, echt, uh, dat is dus een soort die het blijkbaar wel goed tegen deze weersomstandigheden ja, kan. een lichtpuntje. Een lichtpuntje, ja. En het is natuurlijk een hele mooie en fraaie soort. En ook een soort die in tuinen te zien is. Dus die kunnen de mensen ook echt in hun eigen omgeving uh, tegenkomen. De distelvlinder, die wordt nu ook verwacht eigenlijk, hè? Ja. Deze tijd van het jaar. Ja. Ja, die is, uh, het is geen topjaar. He. De Distelvlinder heeft sommige jaren dat ze echt gigantisch algemeen zijn. 2009 was een heel bekend topjaar. De jaren daarna was het even wat minder. En nu lijkt het toch weer een wat redelijker Distelvlinderjaar te worden. En dat gaat de komende weken nog gebeuren hoor. Tot half augustus uh, gaat die echt nog toenemen. Dus dat ja. is ook een soort waarvan ik verwacht dat er nog een heleboel zullen komen. Dus goede kans dat je tijdens het uh, tuinvlinder weekend toch nog wat, uh, wat leus kan melden. Ja, dat is over een week, het weekend van 4-5 augustus. Dan uh, worden overal in Nederland de tuinen geteld op vlinders. Van welke vlinders zitten er. En ja, ik heb grote hoop dat er dan meer te zien is in ieder geval... dan er op dit moment te zien is. Ja. kan ook bijna niet anders. Dus, uh... nee, want als je een dag dan in je, tuin, in je eigen tuin gaat kijken... En je komt tot nul of twee of drie streepjes? Dat is heel mager. Een, een beetje mooie tuin. Een mooie, een mooie bloem hoeft niet heel groot te zijn. Een beetje mooie tuin. En als je daar gewoon in dat weekend met goed weer kunt tellen... dan moet je toch zeker tien vlinders hebben gezien. He, wat koolwitjes, een dagboog, een paar atelantas, een paar distelvlinders. He, als het een beetje weer is, moet dat zeker lukken. En uh, ja, dat kan ook op heel veel plekken in Nederland. Qua tuin in ieder geval zeker. Als alle tuinreservaten meedoen, nou, dan hebben we al zo uh, gigantische massa vlinders te pakken. Zullen we nog een beetje rondlopen hier want... Ja. Toch gaan we ja. kijken, we moeten toch de Wilde Wilde wel één vlinder kunnen vinden, ja toch? Wel een oefeliebel naar het Pas, mag een oefeliebel ook moeten. En dan heb jij de coördinaten? Even kijken. 2057. Ja. 3799. 3799. Okay. je okay. je doet niet alleen de Wilde Wilde wereld, maar de hele Floriade op een dag. Ja, dat is wel de bedoeling. Het is een heel groot terrein, 66 hectare. En we kiezen wel een beetje de plekken waar je echt iets kunt verwachten. Langs water. zijn water. Ja, langs het water voor de libellen. We hadden net een vuurlibel hier zo. op het Floriaterrein. Dat is best een zeldzaamheid. Maar we kiezen wel de plekken waar wat te verwachten is. Er zijn ook hele grote stukken gazon. Nou, daar kunnen we langs racen. Ja. En uh, gewoon snel naar de mooie plekken. Maar er zijn een heleboel plekken waar veel bloemen staan. Maar dus... als je vlinders wil hebben, dan is zo'n gladgeschoren gazon... Echt de dood in de pot? Helemaal niets. Kun je helemaal niets verwachten. Als er een vlinder is, dan scheurt hij eroverheen zo snel, maar ook naar de andere kant waar het misschien wat staat te bloeien. Maar die heeft niks te maken met zo'n... Zo nee, zo nee. Laten antimofag. we nog kijken. Daar zie ik zo'n blauw... Ja, dat is een watersnuffel. Veel laag over dat water heen gaan. En vandaar die naam. Net alsof hij een beetje aan het snuffelen is over het water. Ja. En daar op die planken zag net een oeverlibel. Hé, hey, een vlinder. Ja, wat is dit? Zoar, wit, waar. klein koolwitje. Maar de eerste vlinder op de wilde wilde. Nou... Die gaat wel direct genoteerd worden. Kijk, als we hier nog een half uur blijven, dan krijgen we het lijstje <laughs> nog wel vol. Ja. Kom eens zien die koninginnenpaarsje nog even langs, die we net zagen. Ja, oh, die heb je wel gezien. Ja, die zag net uh, over die wij vliegen. <laughs> heel snel, naar een andere plek. Maar dat is een, vind ik tenminste, een bijzondere soort. Ja, soort, groot, ja, ja. Uh, mooi gekleurd. Ja, hij zou hier kunnen komen, want er staat ja, heel veel wilde peen hier. Ja. En dat is uh, de waardplant, daar moeten ja. rups van leven. Dus hij kan het hier uh, uitstekend naar zijn zin hebben. Maar uh, dat koolwitje wordt in ieder geval even genoteerd. Die heeft niet voor niets geleefd. Juist. <laughs> staat in het boekje. <laughs> ja, dat koolwitje. Nou, uiteraard gaan we hier volgende week op door... tijdens de tuinvlindertelling. Voor informatie kunt u terecht op vroegevogels.vara.nl. We gaan er even uit. We zijn zo terug naar Ster en Nieuws... dat gelezen wordt door Raymond Serré.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 Het leger gebruikt zwaar geschut om de opstandelingen uit die stad te jagen. Wij hebben wapens nodig waarmee we tanks en gevechtsvliegtuigen kunnen aanvallen, zegt het Syrische Verzet. In het Zuid-Limburgse dorp Sleenaken zijn gisteravond laat twee hotels onder water gelopen... doordat het riviertje de Gulp korte tijd buiten zijn trad. 15 tot 20 auto's zijn een eind door het water meegesleurd. De brandweer is een groot deel van de nacht bezig geweest met het leegpompen van kelders. Het water steeg zo snel door noodweer in België. De Nederlandse vrouwen-estafetteploeg is er niet in geslaagd opnieuw olympisch kampioen te worden op de 4x 100 meter vrije slag. Het team moest gisteravond genoegen nemen met zilver achter de zwemsters van Australië. Vandaag komt onder meer wielrenster Marianne Vos in actie op de wegwedstrijd. Er wordt vanmiddag slecht weer verwacht in Londen met onweer en hagel. En het organisatiecomité van de Olympische Spelen gaat onderzoek doen naar het grote aantal lege plekken in de stadions in Londen. Gisteren bleven veel stoelen leeg, terwijl er van tevoren juist veel belangstelling was voor kaarten. Waarschijnlijk gaat het om stoelen die beschikbaar zijn gesteld aan bedrijven die de Spelen sponsoren. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend wisselen wolkenvelden en perioden met zon elkaar af. Het is op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kan een lokale bui voorkomen. In de middag ontstaan steeds meer stapelwolken en kan ook elders in het land een bui vallen. Bij een meest matige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht volgen meer en ook actievere buien. Aan de westkust is daarbij kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen begint de dag met vrij veel bewolking en af en toe regen. In de middag trekt de neerslag richting het oosten weg en komt er steeds meer ruimte voor zon. Met 18 graden is het wel iets frisser dan vandaag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 Nou, kijk, ik bedoel eigenlijk luisteren. Een chif-chaf op onze buitenmicrofoon. Het is euh, bijna drie minuten over half negen. Columnistentijd. Wie zou het zijn vandaag? Martin Melgers. Officieel is de stadsbioloog van Amsterdam met pensioen. Maar hij kan het niet laten. Gepoer en gewroet in de natuur. En of hij nou wil of niet, hij maakt altijd weer wat mee in Mokum. En daar moet hij dan een stukje over schrijven. En dat hoort u dan weer in Vroege Vogels. Hier is Martin Melgers. Het Rijksmuseum. Diep in de nacht slentert een aangeschoten man over de brug bij de Heinekenbrouwerij. Glazig kijkt hij naar het water en ziet daarin een beest zwemmen. Een hond, denkt hij, terwijl het dier onder de stijgen verdwijnt... waaraan rondvaartboten liggen. De man heeft een goed hart en hij besluit dat het arme beest gered moet worden. Hij belt de politie en vertelt met een dubbele tong zijn verhaal. Als de politiewagen over de brug arriveert... zijn zowel de man als de hond verdwenen. Loos alarm, zoals wel vaker, concluderen de agenten. Een uur later krijgt de politie een soortgelijk telefoontje. Op weg naar huis zien late feestgangers een groot beest... in de Ruisdalkade zwemmen naast het Rijksmuseum. Het is ongeveer ter hoogte van het atelier waar Karel Willings zijn schilderijen maakte. De uitgerukte agenten komen dit keer niet voor niets. In de gracht zwemt een hert. Een hert in de gracht bij het Rijksmuseum. Een klus voor de brandweer besluiten de agenten. De kazerne ligt op zo'n 100 meter afstand... Na nou, veel plonsen en ploeteren krijgen de brandweermannen het her te pakken. De gealarmeerde dierenambulance is inmiddels ook gearriveerd. Op de wal staat een trailer van de brede politie. De jonge reebok, want dat is het, gaat de trailer in. Hij krijgt de rest van de nacht logisch met ontbijt in een paardenbox. De reddingsploeg praat nog even na over de geslaagde actie. Een ree, midden in het, Stad, het Rijksmuseum. Het is onvoorstelbaar. Misschien was een lange zwem toch wel zo veilig... Op de weg was het dier al lang aangereden. Ik lig op zondagochtend nog in bed als de telefoon gaat. Sandra, een routinier van de dierenambulance, belt me en vertelt het hele verhaal. Ze eindigt met de vraag... Martin, jij weet wel wat we met de reebok moeten doen. Natuurlijk, antwoord ik. Hij moet terug naar het dichtstbijzijnde gebied waar reeën voorkomen. Dat zijn het Naremeer of Almere. We kiezen voor Almere. Ik fiets snel naar de brede politie en zie de ambulance staan. Jij gaat zo meteen met de bok achterin zitten, zegt Sandra, dan vertrekken we. De reebok en ik kijken elkaar aan. Hij schudt zachtjes zijn kop met de vlijmscherpe horens heen en weer. Dat wordt een bloedbad, dat begin ik niet aan, antwoord ik. De dierenarts van de paardenpolitie wordt opgeroepen. Hij geeft de reebok een lichte, kalmerende injectie. Om zijn prachtige kop gaat de stok met daaraan een lasso. Daaroverheen een handdoek om hem rustig te houden. Ik hou zijn kop in een houtgreep. Na nog geen 500 meter probeert de bok al op te staan. Hij is oersterk. Dat is wel een hele lichte verdoving, mompel ik achter in de ambulance. Gelukkig geeft hij de tegenstand snel op. We zoeken een mooie plek uit in de bossen van Almere. Bij het uitstappen krijgt de reebok een grote deken over zich heen. Dat is nodig, want vastgehouden door twee dames van de dierambulance... stuitert de reebok naar de bosrand. De deken wordt weggetrokken en met twee elegante sprongen... verdwijnt de reebok tussen de bomen. Ik heb al heel wat meegemaakt in de natuur van Amsterdam. Krabben op de Nieuwe Dijk, kreeften in de straat, haring in het ei. Maar een ree in de gracht? Nee, dat had ik nooit verwacht. Het is een mirakel. In Engeland met de muziek De Toe Rag voor twee gitaren van de Britse gitarist Bob Foster, samen uitgevoerd met zijn muzikale collega Clem Clemson. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. In de brandende zon lieten deze week de eerste sprinkhanen hun snelle ratel weer horen. De meeste zangvogels zijn echter gestopt met zingen. Dat komt niet door het warme weer, maar omdat het broedseizoen nu echt voorbij is... en ze hun energie gebruiken voor de rui. Wat je nog wel hoort zijn verschillende rietzangers, zoals de karakiet... die we aan het begin van de uitzending lieten horen... en jonge vogels die alvast een, een beetje oefenen voor het echte werk. Over naar onze fenolijn voor alle eerstelingen, laatstelingen en bijzonderlingen in de natuur. U weet het, u kunt altijd bellen met 035 6711 338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Jeannette Essink uit Koekangen. Ik vond de eerste donsvlinder wat een schoonheid. zuiver wit met een klein zwart vlekje en zo prachtig. Ik vond een vierstippelig zwart veelkleurig lieve heersbeestje. Een uh, lange naam voor een klein beestje, maar die kom ik toch eigenlijk maar heel weinig tegen. Judith van Heijzen uit Rotterdam. Ik heb s'avonds in rotterdam Prinseland samen met een buurmeisje van me... hebben we een veenmol gesignaleerd. Dag, met Hans Gartner uit Nes. Het is weer zover. We gaan weer richting van de nazomer. En wat er dan nou gebeurt in de natuur is dat de spreeuwen met elkaar een plek gaan zoeken om te gaan slapen. Zo'n plek is er in het Lauwersmeer, in de Kodemelwaard. En toen we afgelopen maandagavond daar ongeveer tussen acht en kwart over negen gezeten hebben... kwamen er werkelijk van alle kanten kwamen duizenden, wat zeg ik, tienduizenden vreven. Als door een stofzuiger werden ze naar beneden gehaald in een rietveld. En daar gingen ze met elkaar slapen. Met Hedwig dan. ik ben in het beeldparkje Zandwijk... Nou, daar heb ik net mijn allereerste prachtig bloeiende boerenwormkruid gezien. Wietvliervoet uit Nijmegen. En eh, om kwart over vier is de bruiloftsvlucht van de Lasjes Niger, oftewel de Bruine, wegmeer begonnen. Eerst komen de mannetjes en daarna de vrouwtjes. Met Rieferij uit Oud-Beijenland. Vandaag zag ik de eerste kappenstaartje bloeien. Een sieraad aan de waterkant. Met Bertus van der Kolk. Op de zijn in Reden bloeit het groot glaskruid. En in de vijver zijn de eerste kleine bloempjes van het blaasjeskruid te zien. Dit plantje vangt met zijn blaasjes kleine waterdiertjes. Ga nu naar buiten. Luister, luister dan nog eventjes naar het geluid van de zomer. Want die gierzwaluwen, dat prachtige, hoge gier, is bijna afgelopen. Ik kijk op woensdagochtend en dan zie ik op de cameraatjes die in mijn Gierzwaluwnestkast nestkasten hangen, dan zie ik dat de jongeren er nog zijn. En woensdagavond ze zijn weg. De jongen zijn uitgevlogen. En dat betekent dat over een dag of tien dat het stil is in de stad. Dus zet nu het raam op of ga even gaan. Vergeet schoolgevoels, ga even gaan naar buiten. En luister naar dat gier. Je, je zou het niet, bijna niet geloven. Vergeet vroeger, volgens wie, wie was dat, wie zei dat? Ja, dat was toch echt Joost Huizing vanuit Hilversum. Blijf bellen op 035 671 338. Tijdens de openingsceremonie van het uh, van de Olympische Spelen had het niet te aan Het Allegro. De song Lady Madonna uit het eerste Beatles Concerto Grosso in de stijl van de Duitse Engelse Georg Friedrich Hendel. Uitgevoerd door het Peter Bright chamber orchestra. Tijd voor een bijzondere vogeltentoonstelling um, in en rond de grote kerk in Emmen hangen schilderijen van Siegfried Woldhek met erop 16 vogels die hij als 12-jarig jongetje in Emmen ooit voor het eerst zag. De opening van de tentoonstelling in de kerk werd verricht door Aleid Rensen, niet alleen in Emmen, maar ook tot verder buiten, bekend als de oude directeur van het Noorderdierenpark. Wat voor jongetje was jij eigenlijk? Ik, ik had een brilletje en meisjes waren heel ver weg. En dat is een ideale voedingsbodem om uh, naar vogels te gaan kijken. Ja. <laughs> ja. Een beetje een nerd. Ja, dat woord bestond toen nog niet, maar dat, maar dat, dat zou je nu wel zou, zeggen. Dat zou je, denk, je nu ja, zeggen, ja. ik ja, ja, denk het ja. wel, ja. Uh, deze expositie heet Terug op het nest. Dat heeft dus eigenlijk ook een dubbele betekenis, hè? Dat je terug bent op je nest in Emmen maar eh, ook terug op het nest dat betreft de vogels. Dat je daar begon, jouw liefde voor vogels. Wat was de eerste vogel die die passie bij jou opriep? Die? De gekraagde roodstaart. Ja. Die zat op de heg bij ons thuis in, aan de Laatweg. Mijn vader had een volière in huis met allemaal kleurige vogeltjes. En mijn eerste gedachte was dat beest is vast ontsnapt. En toen zag ik bij toeval een dag of wat later een boekje met daarin afbeelding van datzelfde vogeltje. Dus dat was een Nederlands vogeltje. En dat boekje heb ik toen meteen ingepikt. En ik wist ook ergens een kijker te vinden. Die heb ik ook ingepikt. En toen ben ik zelf het bos ingegaan. En dat is nooit meer overgegaan. Oké, okay, Siegfried, gauw de kerk uit. Ja. Jij komt hier ook niet uh, wekelijks. En deze kerk kom ik niet wekelijks. En een andere kerken ook niet. Nee, we gaan naar buiten, want de zon, sch oh, de zon schijnt en buiten hangen diezelfde 16 vogels, maar dan opgeblazen? Deze zijn 2 bij 3 meter. En ik heb ze ook speciaal met het oog op deze expositie hier gemaakt. Dus ik heb de achtergronden heel erg leeg gehouden, zodat ze tussen die bomen er echt tussen knallen. En ik zie ze nu vandaag voor het eerst hier buiten hangen op dit ja. formaat. En uh, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind het wel mooi, eerlijk gezegd. Ze vliegen echt? Ja, ja ze vliegen, ze zitten hier tussen die bomen, ze vallen op, mensen <laughs> kijken er ook naar. Nee, ja, komt dit... een van de geportretteerde of niet? Ik hoorde... Ik, nee, ik, ik wist niet of het een, een, een, een koutje was of een gaai Ik hoorde kouwtjes, maar oh, Jij dacht een dus, ja. Ik dacht even dat het een gaai was. Die gekraagde roodstaart, waar hangt die? Weet ik niet. Moet even kijken. Moeten we zoeken, want ja. dat hier... is de dode buizerd om de hoek hangt. Oh, er hangt er nog een, misschien aan de andere kant van die. Nee, wat is dat? Haai. Misschien aan de andere kant van die bonte kraai. Nou, terwijl we zoeken, het is natuurlijk wel leuk dat al die bezoekers van het dierenpark, en dan praat je toch over tienduizenden, die nou, dat... komen er ook langs. Ja, ik hoop dat ze er iets van zien. Het nee. zijn dus echt vogels van hier. Het zijn de, de 16 eerste vogels waar jij verliefd op werd. Ja, dat kun je wel zeggen. Nee, even kijken op... aan deze achterkant. Achterkant van de gaai. <lacht> Nee, dat zijn de goudhaantjes. Er is al gepoept op die goudhaantjes, zie je dat? Wat zielig. De kleinste vogeltjes van Nederland. We kijken achter de roek. Misschien hangt hij daar. Of anders achter het wit gatje. Nee, de groene specht. De groene specht. Dan ja, hebben we dat... daar nog de achterkant van de ekster. Ja, dat was hem niet, dacht ik. Zou je zien, dat is de allerlaatste. Nee, dat is de houdaar. Dan hangt hij daar achter Dat moet haast, zijn. Ja, dat is hem. De gekraagde roodstaart. hangt hier met dat... Groen, mooi, tussen de bomen. Dat verhaal wat je net met Aleid vertelde. Echt zo gebeurd? Echt zo gebeurd. Dat rood en dat zwart en dat witte kapje en dat grijs. Zo prachtig. Er zijn echt duizenden momenten in mijn leven waarvan ik dan iemand zie... Of weer terugdenken aan een gebeurtenis en dan, oh, oh ja, en toen, toen zag ik dat vogeltje. Of, of als ik dan zo'n BC zie, je denk oh ja, dat was toen, 15 jaar geleden, daar en daar zag ik je ook. En dan, toen gebeurde dat. Dus dat is op een of andere manier een soort kapstok, een enorm ja. netwerk van herinneringen in mijn geheugen. Waar ook allerlei andere dingen aan hangen. Heeft zo'n uh, roodstaart dan een speciale plek bij jou? Of uh, zijn al die 16 je even lief? Nee, daar is het mee begonnen. Het is ook geen algemeen vogeltje. Ik weet helemaal niet of die hier nog voorkomt in de buurt van Emmen, maar hier zagen we ook niet veel. Hij heeft nog vaak wat rustiger uh, streken nodig. Uh, maar toen we in Giethoorn kwamen wonen, was een van de eerste beesten die ik daar hoorde een gekraagde roodstaat. En ja, dan is toch op een uh, leuke manier de cirkel rond. Dus ik heb ook jarenlang een visitekaartje gehad van mezelf. Half verborgen, een beetje grauw gehouden. Met daarvoor dat hele kleurrijke vogeltje, de gekraagde roodstaat. is zo mooi. Ja, en uh, hij zit ook lekker en hij heeft ook een gek liedje. En ja, je hebt een heel veel buitenlanden beesten het, die doen nog... Na, dat nee, dat kan ja. ik niet. Voor mij is het leuke van de, het lied van de graag de is dat het uh, niet zozeer de melodie is als wel de eerste toon waarmee die begint. Dat is een aanzwellende toon. En daarachter komt van alles. En dat is bij de ene lang, bij de andere kort. En dat lijkt ook niet op elkaar. Maar die, dju, die eerste aanzwellende toon en dan begint gebrabbel. Ja. Het vind ik zo leuk dat hij dat dan weer een heel andere doorsnee... door zo'n repertoire heeft dan, uh, dan andere soorten. Zullen we daar zo meteen even naar gaan luisteren? En dan doen we het gesprek verder in Giethoorn, want dat is nu jouw biotoop. Ja, daar woon ik uh, inmiddels 15 jaar. En daar weet je nog veel meer van de vogels die daar nu rondvliegen? Zeker dan wat er hier nu zit, dat weet ik niet meer. Maar uh, in mijn jonge jaren heb ik hier veel rondgestuimd, dat is zeker. Dat is nou het leuke van radio. Een paar seconden later zit je op de wieden. Waar zijn we? Bij uh, Giethoorn. In een fluisterbootje, heerlijk rustig. Je hoort alleen uh, die wind, want het waait een beetje. We hebben al uh, kleine karakieten gezien en gehoord vooral. Ja. Purperrijgers. Ja, Zwarte Stern. Riet van alles, maar het, ja, we hebben toch gewoon lekker gevaren. Ja. Dan, uh, komen die vogels er vanzelf bij, dat is het leuke van vogels. Er zijn er altijd wel een paar, die hoort altijd wel iets. er vliegt weer een peukenreiger op. Vlakbij. Zullen we hier eventjes uh, gaan stil liggen? Want de motor maakt maar heel weinig geluid, maar dit is nog mooier. Een lantaantje. Heel klein. Laten, Ik vind dat ze zulke mooie naam hebben, die, uh, die belles. Je hebt de watersnuffel en het lantaantje... En de geen Juffer. <laughs> ik dacht dat je iets heel anders ging zeggen. Ja. Ja. Ik heb jou wel eens verbaasd horen zeggen dat beeldkunstenaars die vogels of andere dieren schilderen, eigenlijk niet serieus genomen worden. Nou, niet door de kunsthistorie en dat vind ik verbazingwekkend. Ik ben pas naar Londen geweest om de Toast van Lucian Freud te zien, die zijn hele leven lang mensenvlees heeft geschilderd en dat fantastisch heeft gedaan. Schitterende schilderijen. En ik snap dan niet wat het verschil is met iemand als Darren Woodhead. Die op een manier die ik van niemand ken in de hele kunstgeschiedenis, de ontmoeting met beesten, met vogels met name in de natuur, ja. weet te Er zit altijd dat. een soort, soort beweging in. Beweging en, en ongelooflijk direct. Die man werkt bij regen en bij wind winter en winterweer min 10. Werkt hij buiten om dat moment vast te leggen. En dat weet hij te doen op een manier die geen foto of geen verhaal kan. Wat is nou het verschil? tussen dat en de opwinning van het vlees. Dat, dat moet vooral niet klinken als miskenning, het intrigeert mij. Ik ben heel benieuwd waarom dat alleen maar geldt als, als iemand als hondenkoeter of, of dure... dat drie of vier eeuwen geleden heeft geschilderd. Waarom dat als iemand dat nu doet, meteen wordt weggezet als, of wordt genegeerd... en wel wordt weggezet als, als vogeltjestekeningen. Heb je er zelf ook last van dat je gezien wordt als illustrator en niet als... Een beeldend kunstenaar dan? Nee, daar heb ik geen last van. Ik heb, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja. Maar het intrigeert me. Hey, ja. Wat vliegt en... daar? Dat is een buizet. Ah. Een van de vogels die ook in emmer hangt. Of tenminste, daar, daar ligt hij dan dood op zijn rug. Dood te gaan op zijn rug. Om te... ja, waarom een dode buizet? Nou, Omdat de buizet in de tijd dat ik daar opgroeide... Die zag je niet en, en voor je feest zag waren ze dood. Die gingen massaal dood aan alderin en erin ja. en DDT, die landbouwgiften. Het was nog een beetje de tijd van de, de stille lente, de Silence ja, spring. Een beetje, het was heel erg de tijd van st stille lente, heel erg ja. de tijd. En uh, ik vond toen een dooie, dus met die buizend achter in de fietstas, ben ik naar uh, de rachtige fiets, de tieke, net boven de achter. En heb daar leren opzetten en ben met mijn opgezette buis het weer teruggegaan. Heb je hem nog? Hij is een paar jaar geleden toch weggegooid... omdat hij heel veel verhuizingen had meegemaakt... en inmiddels de verfonfait was geraakt. Hij viel uit elkaar. Ja, ja bijna wel. Ja. Maar je kon je hem nog goed genoeg herinneren om het te schilderen? Ja, ja, die dode buizen er liggen er toch op een speciale manier bij... zoals dode vogels er vaak heel dood bij liggen. En deze zeker ook. Maar zoals gezegd, het gekke was dat, dat uh, toen... je kunt je dat niet meer voorstellen. Toen waren roofvogels ongelooflijk zeldzaam. Die zag je bijna nooit... Uh, en, en, en nu, ja, stap op de fiets of stap in de auto en je ja. ziet tientallen buizen er. Nou hoor ik weer de natuurbeschermer, Siegfried Woltek. Ja, ja, ja, dat is toch één mens die, uh, die spreekt. Ja. Met een paar petten op? Nee, het is maar één pet. Mij fascineert wat daar buiten gebeurt. En uh, ik vind dat mooi, ik kan ervan genieten, ik kan er kwaad om worden. En uh, ja, dat hoort allemaal bij elkaar. En... Ik hoorde weer iets op de achtergrond, wat was dat? Ik, volgens mij hoorden we een jonge buizen het een beetje gillen. Het is bijna stil aan het worden. Hè? Niet stille lente, maar stille zomer in, uh, in augustus. Dan uh, is het bijna stil. Ja. En uh, dan, dan uh, hebben al die vogels hun nestjes weer grootgebracht. Dan wordt er weer druk getrokken. De gier zou nu vertrekken alweer naar het zuiden. Ja. Het is, uh, ja, Er gebeurt voortdurend iets. Ga je dan wel buiten zitten om te tekenen of te schilderen? Of doe je dat vooral in het atelier? De, de meeste tekenen wat ik doe... Uh, zijn toch die portretten voor de kranten, ja. dus voor Dennis Hever in Nederland. Maar ik heb nu sinds een, een aantal maanden eigenlijk... ook meer tijd om uh, andere dingen te schilderen. Dus ik ben nu af en toe ook buiten aan het schilderen en vind dat fantastisch. Dus ik ben ook pas naar Engeland geweest... om een uh, met van die Engelse vogelschilders buiten te, te schilderen. Dan zat ze in de regen. Ja, je gaat, je gaat niet voor niets naar Engeland. Nee, en uh, ja, ik moet daar een beetje van giegelen, maar ondertussen... Uh, maken we toch dingen die ik anders niet gemaakt zou hebben. Dus het is, ik vind het wel heel erg aangenaam. Voor, voor mij zijn die vogels een decor voor mijn leven, om het maar eens even zwaar te zeggen. Die, die, zoals we nu vandaag weer een aantal vogels zien langskomen... niet omdat we zo graag vogels willen kijken, maar omdat die er nu eenmaal zijn... zijn dat weer herinneringen. En weet ik straks weer, als ik naar dat paaltje kijk... van, oh ja, daar zat die jonge zwarte ster, toen ik daar met Joost lang voer. Dat, dat, dat, dat paaltje, daar zit weer een herinnering aan vast. Wat? is de essentie van de vogelaar Sigrid Wolterk? Genieten. We ja. laten verrassen, verbazen over dingen die je ziet... Die je, die je nooit zou kunnen verzinnen. Een extreem voorbeeld wat niks met Nederland te maken heeft. Maar ik keek eens op tv naar een stel van die jacana's. Weet je, van die, van die uh, waterhoedjes met hele lange poten... die op, op uh, waterleliebladen lopen. En toen riep een van die oude vogels nogmaals op de tv... die riep toen zijn jongen bij zich. En die jongen kwamen er naartoe... En die ouder deed zijn vleugels uit. En toen ging die jongen onder die vleugels zitten. En volgens tilde hij ze op met zijn vleugels toe. En toen zag je zo die pootjes onder die vleugels vandaan steken. Uh, en toen liep hij over de, over de bladeren weg. Toen dacht ja, als je nou een fossiel vindt of een dode vogel vindt, je kent die soort niet. Er is toch niemand die kan verzinnen dat hij dit zou doen. Nee. Nou, dat is een heel extreem voorbeeld van iets wat ik, als ik buiten ben en ik voortdurend meemaak. Dat je iets ziet en denk: hoe is het mogelijk? Wat is dit? Wat is dit mooi? Zullen we nog een stukje varen? Doen. Zijn er eigenlijk nog vogels die uh, missen in jouw lijstje van getekende vogels? <laughs> ja, een stuk of 8000, denk ik. Ja. Nee, ja. Nederlandse soorten. Nederlandse soorten, ja, vast. Vast. Maar de, de, zo zit dat niet in, mijn, uh, nee. niet in mijn hoofd. Ik had vroeger wel dat ik uh, in de vogelgids keek... s'nachts uh, onder de deken met een lantaartje erbij... en dan hele voorstellingen maakte van... Soorten, dus dat ik dan een ijsvogel zag van een hop en dacht: Oh, dat zou je toch zien? Dat zal toch wel ja, dat, dat zich een heel beeld in je hoofd vormde van, van de ontmoeting met zo'n vogel. Wat zei Even kijken, dat is een roerdom. Nou, hij vliegt daar nu wel een aardig stukje bij ons vandaan. Ja, het leuk dus is dat ja. toch het leuke van vogels als ik nou ooit weer een plaatje zie van een roerdomp of aan een roerdomp denk... dan denk ik onmiddellijk weer aan samen met Joost in de boot... voor de Toren van Steenwijk zagen we een roerdomp vliegen. En een dichter zou daar een gedicht van maken. En voor mij is dat nu weer een herinnering. En op de achtergrond zingt ja. daar Rietgors. Een herinnering. En misschien op een dag wel weer een nieuwe tekening van een roerdomp. De tentoonstelling Terug op het Nest... En met de 16 vogels van Sigfried Woldhek is tot en met 30 augustus geopend. En Sigfried Woldhek, die kennen we natuurlijk vooral als, als tekenaar voor Vrij Nederland in NRC. En vroeger als directeur van Vogelbescherming en het wereldnatuurfonds. Natuurfonds. Uh, tentoonstelling dus daar in Emmen, uh, in de Grote Kerk. Uh, ja, we zijn zo direct terug naar het nieuws van 9 uur met een discussie over ganzen. Hoe gaan we daar nou mee om? Wat moeten we daarmee? Nou, tot zo. Heeft u een speciale gave?